Levi van Eck met het NOS-journaal. Pieter Omtzigt heeft niet overwogen om NSC uit de coalitie te laten stappen... ondanks het vertrek van twee staatssecretarissen en twee Kamerleden. Dat zei hij bij het ledencongres van zijn partij in Nieuwegein. Omtzigt wil nu vooral naar de toekomst kijken... maar hij zei dat er wel wat moet gebeuren aan de toon in het politieke debat. Ook D66, ChristenUnie en PvdA organiseerden ledenbijeenkomsten...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 volgens die landen is er veel meer geld nodig, zeker duizend miljard dollar. Duizenden mensen zijn afgekomen op de open dag... van de nieuwe snelweg A24 bij Rotterdam. Ze konden lopend of per bus de tunnels en knooppunten bekijken. Zo'n 6.000 mensen deden dat. Morgen is er een hardloopwedstrijd op de nieuwe weg... die over twee weken voor het autoverkeer opengaat. De A24 wordt de eerste snelweg van Nederland... waar elektronisch tol wordt geheven... Het weer op steeds meer plaatsen valt te regen en dat blijft de hele avond zo. Er staat een stevige zuidenwind. De temperatuur loopt op naar 6 tot 9 graden. Morgen wordt een zachte dag met veel bewolking, maar ook af en toe zon. En dan een graad tot 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 ...achtige nummer uit begin jaren tachtig... ...Blackstar en Georgie Davis... ...en oh ja, heerlijk. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation... ...één radiostation. Radio. Welkom bij jouw nummer 1. ...ZFM Zandvoort met Entertainment for You. En zo is mijn net... ...gratdame en mijn grootste geluk. En welkom bij het tweede uur natuurlijk... ...en uh, zit je te eten, eet smakelijk... ...en als je hebt gegeten dat jullie wel mogen bekomen... Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, tot 7 uur, entertainment view. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. Als een dag weer geruisloos voorbij gaat, en de nachten zijn donker en keel, wordt mijn liefde voor jou steeds maar sterker. Ja, bij jou zijn, dat is wat ik wil. Wat is voor mij nog de zin van het leven, als ik jou niet meer voel dichtbij.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 Eh, uh, ze hebben het over Someone Loves You, Honey. Zouden we er blijven liggen bij je. Tot zeven uur Entertainers entertainment view. En een verzoekje aanvragen kan www.zfmartiesten.nl aan elkaar. I Muziek, hè, die jaren 80, Ja, heerlijk. Dat blijft toch mijn uh, favoriet. favorietwoord. Samenloos, Johanny en June Lodge en uh, ja, Prins, uh, prins Mohammed. Hè. Ja, ik weet niet of die Ali heet eigenlijk. <laughs> ja, ik weet wel een bokser hadden we. Uh, goed, dit is uh, Martijn de Kamp, hè. En uh, als ik jou morgen tegenkom, hè. Als ik jou morgen tegenkom, ja, dan hoop ik dat het droog is in ieder geval. Het weer is om te houden.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 Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom, waar ik fout heb gedaan. Zet je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Zo, dat was je dan. Martijn de Kamp en als ik jou morgen tegenkom... Ja, en wat dan? Nou, dat hebt hij al verteld. En aan de telefoon hebben we iemand. En uh, ja, die zong altijd: uh, Ik heb geen geld en geen juwelen. En nu hebt hij het over: Er is niemand zoals jij. Piet Baum, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, uh, goed, druk, uh, positief bezig met de muziek, uh, promoten en uh, ja. Ja, lekker, lekker bezig dus. Ja, lekker bezig. ja. Hé, hey, um, ja, De, deze single. Er is niemand zoals jij. Dat is een, een liedje, zeg maar, dat is uh, geschreven door mijn neef. En die, die heeft dat geschreven voor zijn vrouw. Ja. En, uh, en uh, ja, daar had hij ook zelf voor uh, uh, ingezongen, zeg maar, maar gewoon puur voor zichzelf. Hè? Ja. En uh, toen belde hij mij op, en hij zegt, kom eens even luisteren naar mij. Dus ik was, ik was even naar hem toegegaan en toen liet hij dat horen, hij zegt, zou jij dit op willen nemen? Ik heb naar de tekst geluisterd en ja, die tekst past mij ook heel erg goed, want voor mij is het niet het is veel anders geweest. Ja. En uh, ik zei: dat gaan we doen. Toen nou, zijn we naar de studio gegaan in Amsterdam bij, uh, bij Jelle van Nieuwhuizen en, uh, en daar hebben we het al opgenomen ja, en dit is het resultaat geworden. Oké, okay, dus, het, dus heeft, het heeft eigenlijk ook nog een beetje een beladen uh, achtergrond, zeg maar. Ja, ja klopt. Oké, okay. en, en uh, de neef van jou, dat, uh, die, die schrijft zelf altijd, of, uh, of, of nee, was dat die, gewoon per ongeluk? Uh, nee, ja, hij, hij gaat wel eens vaker mee met mij naar de studio, ja. en uh, hij vindt muziek maken, die vindt hij ook heel erg leuk. En uh, ja, toen, toen was, was hij gewoon in ja, inspiratie, dit, uh, zeg maar, gekomen. Oké. Okay. Uh, maar het is ook niet dat je zeg maar, dat je zegt, hey, ik schrijf uh, veel liedjes, maar ja. Nee, nee, nee. Uh, dus ja, daar zeg ik dit is eigenlijk per ongeluk uh, ontstaan, zeg maar. Ja, ja, ja klopt, inderdaad. Nou ja, ik bedoel, de wonderen zijn de wereld er niet uit. Nee. <lacht> nee. nee. Hey, en uh, schrijf je zelf ook, Piet, of niet? Nee, nee, nee. nee. Nou, jij, laat ja. het, uh, jij laat het lekker aan, uh, aan de mensen over die het wel kunnen... Goed ja, kunnen. ik zou best wel willen, maar dat is toch wel iets aparts. Je moet, uh, ja, anders je zit zo heel gauw in een... In een in, ja, in een, in een herhaal, ja, ik, ik, ik ja, heb het de, de, opgaan, laat ik het zo zeggen. Het dat, is, je, dat je ergens, zeg maar, halverwege toch ergens, ergens blokkeert, zeg maar, en niet meer weet uh, hoe of wat. Ja, dan krijg je meer ik ben, jij kan. <lacht> dus snap je niet, dus... Uh, ja, nee, dit is, dat is niet voor mij weggelegd. Ja, dat is, het moet ook een beetje rijmen en dichten natuurlijk. Ja, daarom. Dus ja, ja. Nou, nou, daar zijn we niet allemaal goed in. Nee, ieder zijn dingetje toch? Ja, ja zo vind ik dat ook hoor. ja Hé, hey, uh, nou ja, deze single is uh, nu al een uh, aantal weken uit. Ja. Uh, ben, je, ben jij al met wat anders bezig? Uh, ben jij met de, met de kerst bezig, of... Uh, nee, ik ga geen kerstliedje, dat ga, ga ik niet doen, zeg maar. Maar ik ga wel, uh, ben wel weer bezig, zeg maar, voor, uh, voor na de... Ja, in, in, in Brabant is dan uh, carnaval heel erg, ja. dan, zeg ja. maar. Ja. Dus uh, ik ben wel bezig, maar dan, dat wordt wel na de carnaval, dus dat wordt eind maart dat we dan uh, het, het, het, het uit willen gaan brengen. Ah, oké. Okay. Oh, dus je gaat geen uh, geen carnavalsnummer uitbrengen. Nee, nee. Ben je wel van de carnaval of niet? Uh, eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo. Nou ja, oké. Okay. Nou ja, ik wil helemaal niet. Dus. <laughs> <laughs> nee, dat is ook uh, ja. Je moet echt van, uh, van, van, van, van van drinken houden, zeg maar. Ja, ja, ja. Hoe je dat hier een beetje ziet en. Uh, ja, ik ben dan niet zo'n... Uh, ja, nou, nou ja vroeger lust ik nog wel een borreltje, maar uh, nee. Dat, uh, nu uh, wat jaartjes verder zijn... Nee, dan hoeven, dan hoeven nou, meer, dan, dan hoeven het niet meer zo, hè? <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee dan, toen deden we het nog wel eens inderdaad. Een beetje uh, feest hier en daar. En, uh, ja, dan, uh, maar ja, dan ben je jong en... Uh, He, dan, dan, dan. Ja, dan ben je. maar net als, als je er eentje te veel pakt en zonderdags uh, drie keer had last van, hè? Ja, ja. Dan komt er man met de hamer. Als ik het nou zou doen, Piet, dan heb ik een hele week nodig om bij te komen. Ja, ik heb precies hetzelfde. Het is. Dus, uh... Maar ja, dus, en ja maar je, het is, is al ik als je natuurlijk eh, onderweg bent en je bent eh, op een en dan zeg je, ah, pak één biertje daar, één biertje, weet je wel. En, ja, ja, ja. en als je dan twee op een avond hebt ja, en je pakt er overal één of twee, dan, eh, ja, dan hoef ik jou niet te vertellen. Dan heb er al vier, vijf vier, <lacht> één, één, <lacht> ja. Ja. ja, dus morgen sta je erop met de kater. Ja. ja maar, <lacht> hey maar um, jij bent nog niet met iets anders bezig, uh, wat er op de plank ligt? Jawel, jawel wel iets, iets, we zijn wel bezig. En dan, uh, dan uh, nou, ik, iets, een iets snellere versie, zeg maar. Dus uh, ja. dit is ook meer uh, ja, emotioneel, zeg maar. En nou, uh, nou zijn we wel iets nieuws bezig en dan een beetje meer, uh, een beetje meer power. Ja, een beetje echt uh, een face stoppen, zeg maar. Ja, ja proberen ja, ja. face uh, ja. ja. Nou ja, dan gaan we in ieder geval daarop wachten. Kunnen mensen jou ergens nog volgen, Piet? Uh, Facebook. Ja. Ik heb nu momenteel alleen maar Facebook. Dus als mensen een berichtje, als iets willen weten van mij, of uh, ik kan altijd een berichtje sturen, reageer ik altijd even op. Ja, dus uh, Piet Baum en dan uh, B-A-U-M. B-A-U-M, ja ja. ja. ja, ja, mochten ze gaan mochten ze zoeken, en, uh, krijgen ze misschien nog wel meer Piet Baum's. Maar... Nee, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb, ik heb daar nog niet echt naar uh, uh, gekeken, zeg maar. Ja, ja, het is gewoon Piet Baum, muziek en dan uh, want er is er is nog eentje maar die is al die is al een stuk ouder okay. die is uh, die is uh, een keer gekraakt en uh, ja daar komen we niet meer in en, de, en dus nou, sinds een anderhalf jaar of zo hebben we een nieuwe nieuwe Facebook account aangemaakt okay. en uh, dus uh, en dat is Piet Baum uh, muziek muziek ja oh, oké okay. nou dat moet er goed komen kom 100% hey, en uh, TikTok uh, doe je dus helemaal niks mee Jawel, jawel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg handig met, uh, met de telefoons en met computers, dus ik moet het allemaal nog een klein beetje leren. Dus. Oh, nou ja, ik bedoel, al doende leert men zeggen ze altijd, hè? Ja, ja. Hey Piet, als ik, uh, als ik jou niet meer spreek, wens ik jou een goed weekend. En uh, ik zou zeggen, kondig jij je plaat aan, dan gaan wij hem draaien. Nou, hartstikke bedankt sowieso dat ik bij jullie even in uitzending mocht zijn. Ja, en een nieuw liedje is ergens niemand zoals jij. Piet, dankjewel en uh, graag tot de volgende ronde. Tot de volgende single. Hartstikke bedankt. Groetjes. Hey, groetjes. Hoi hoi. Doei Hoi hoi. Nu mijn zilvergrijs zijn en de dimpels goed te zien, denk ik terug aan vroegere tijden. Toen ik jong was en naïef, ik heb zoveel moeten missen, maar dat zag ik toen nog niet. Ik gaf alles aan mijn kinderen, die me nauwelijks konden zien. Keihard. Ben door het vuur voor jou gegaan Maar dat had dat toen niet in de gaten Wat ik jou heb aangedaan Was een nooit liet jou alleen staan Toch was jij er wel voor mij De allerliefste moeder En de beste vrouw ben jij Kei moeten vechten ik wil voor mezelf. Oh, dat was je dan, Piet Boon. En uh, ja, er is niemand zoals jij. En uh, ja, heerlijke, heerlijke meeslepen. Ook deze. Is dus ook een uh, lekkere meeslepen, André Hazes. En hij over, uh, Het is over en uh, Afgelopen. Finish. Nou, wij nog niet, hoor. Zeven uur. Entertainerview. Ik kijk naar jouw gezicht en kus je ogen dicht. Ik kwam een tijd te kort In die dagen Ik ken je mond, ik ken je lach Maar jij zei zelden wat je zag In de nacht Was de tekort Voor mijn vragen Heb ik zo slecht geluisterd Naar de stem van mijn hart Voor mij was het geen spel Maar voor jou het gaat wel over en uit, het is afgelopen, over en uit. Het is voorbij, je hebt mijn grensloos verdrogen. Je geeft niets meer om mij, over en uit, het is afgelopen, over en uit. Kijk niet meer aan, het is zo ver gekomen, dat ik je... Je hand in die van mij dat moment blijft me bij. Ik zie nog de tranen in je ogen. Je liep van me weg, je had me uitgelegd waarom je mij al die tijd had voor gelogen. Van je zijn, Maar ik weet nu wel beter Ga toch weg Je bent nu vrij Over en uit Het is afgelopen Over en uit Het is voorbij. Je hebt mij grensloos bedrogen Je geeft niets meer om mij Over en uit Het is afgelopen Over en uit Kan het niet meer aan het is zo ver gekomen dat ik je laat gaan. Over en uit, het is afgelopen. Over de uit, het is voorbij. Ik heb me grenzeloos bedrogen. Je hebt niet. André Haas is hier bij Entertainer for You, 26.9 en uh, DW Plus 9a. En uh, ja, ik kan het niet laten, ik wil toch nog een uh, lekker kerstliedje gaan draaien. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, Radio. welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Cher en uh, DJ, play a Christmas song. Nou, dat ga ik zeker doen. Luister maar.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 Lekker hoor, knallen van de plaat. Share was dit en DJ play een Christmas song. We gaan even iets rustiger, de tafel en de stoel aan de kant. Dit is Mike Omen. en zeg maar maar. Entertainment voor jou tot de groepszoon 7 zeven uur. Het begon zo mooi in het begin, liep we samen zo het grote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 Waar niet dat het beter is? Of heb ik mij dan zo vergist? Want mijn gevoel is echt over en echt waar, iets uit te leggen. Wil er niets meer over zeggen? Het is nu beter om oh, hier de dus eigen weg te gaan. Dus zeg maar maar, het is toch wat je zelf had. Zijn jij iemand die past bij jou? Jouw liefde, die jou de liefde wel geeft, die je mist? Alles gegeven? Ik kan jou mijn hele leven.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 Die papria jou, die jouw liefde dag heeft, die je mist alles begreven. Op jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Mist alles gegeven Ik gaf jou mijn hele leven Maar dat alles is voorbij Ja, prachtig nummer, Michael komen. en zeg me maar en ik, uh, ja, ik ga nog een plaatje doen en dan gaan we naar de driehoomerij van Fred Eij, Weer geloven Jeroen van de Boom zo eenvoudig Maar het komt zo niet verder gaan, ik zag jou naast me, maar jij hebt mij nooit meer zien staan. Geloof Geloven, Jeroen van der Boom. En uh, ja, dat allemaal hier bij CFM Entertainment voor jullie tot rond 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, goedavond. En ja, we gaan naar de drie op de rij. En wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon de drie op de rij uh, met één woord de daarin uh, op gezocht. En uh, ja, het woordje Lady. En uh, daar komen dus drie nummers aan voorbij met een Lady daarin. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en veel plezier. De drie op een rij van Fred Hay Oei, hier komt that man again Something in the way he moves makes me sorry I am a lady Hello stranger you're a page To the loyal know the hi They don't like men like you in our city, You're beauty, cool and witty, you were real best company. I should have stayed away from you today. Lady, lady. Je deed het bien En placez, les dîlés, dîlés.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 come undone, dancing behind masks, just a subtle pantomime, but images reveal. hold you to my side Dat waren dus dan weer drie prachtige nummers. Met het woord Lady erin. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met Bakara En we hadden het over Sorry, I'm a Lady. En natuurlijk als tweede Pierre uh, Kroskalaas. Uh, ja, hè. Ja, dat is een beetje dat je zegt, uh, daar breek je je tong over. En we hadden het over Lady Lay En uh, als laatste natuurlijk, uh, ja... Joe Esposito en Lady, Lady, Lady. En wij gaan weer eventjes verder natuurlijk. Want ja, we hebben nog meer muziek. En uh, dit is een uh, verzoekje van uh, Maarten. En Maarten die vraagt hem aan uh, voor iedereen die zit te luisteren. Jij wilde graag Jeffrey Kuipers horen. En het raakt me. Nou, hier is hij dan. Uh... Een nieuwe morgen maakt mij steeds weer banger. als zei ik zelf... Dat jij weg moest gaan. Maar toch blijft er een brandend verlangen naar jou bestaan. Ik vecht met mijn geweten. Heel mijn hart lijkt verdorven. Probeer ik jou nu te vergeten ik Krijg jou maar niet uit mijn hoofd Je liet weg in andere keus Laat toch niet met me spelen Ik hoop dat jij het nu zelf ook ziet Jij verdiende mij niet Oh, het raakt me ja, het raakt me en veel meer dan ik ooit had verwacht. Het regent tranen in mijn hart. Oh, ik mis je. Lijkt wel gek, maar ik mis je. Dat jij kunnen vergeven, maar nu brengt mijn leven een leegte zonder jou. Waarom nog dat verlangen, ik heb jou toch laten gaan. Dat maakt mij elke dag steeds weer banger, ik kan zelfs nog dromen niet aan. Dan denk ik aan alles terug, Van die gaan, had een reden. Maar met jou viel al mijn geluk en mijn lach werd een traan. Het raakt me, oh mijn god ja het raakt me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 Zonder jou Zo, en dat was je dan aangevraagd door, uh, ja, uh, Maarten was dat, ja. Hey, ja, hey, we gaan naar het einde toe, uh, helaas alweer. Ja, het raakt me. Ja, zeker. En uh, volgende week zijn we er eventjes niet. En dan uh, zijn we eventjes een dagje vrij. En ja, uh, voor nu uh, gaan we nog eventjes snel wat uh, uh, draaien. Anouk, jij wilde graag een plaatje horen. Weer samen van Jeff van Vliet. Hier is hij dan. We zijn er nog heel eventjes. Ja, ja.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 ik ben door de jalozie, ik wilde niets horen. Zij moest weg, zie haar nog de straat uitgaan. Maar ik heb spijt: ik hoop niet dat alles is verloren. Hoe zou het zijn als ze hier nu zou staan? Omdat...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 Ja, we gingen voor ons met ons tweeën. Ons leventje leek onbezorgd en mooi. Maar de liefde in dit huis die is verdwenen. Het is niets meer dan een lege gouden kooi. Komt alles dan goed? Zijn bijna als toen? Dan Zo, we zijn aan het einde gekomen van het programma. De tijd is voor komen, de tijd is voor gaan. Is dit is wel Jeff van Vliet en weer samen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En dit was weer de twee uurtjes lekkere muziek bij uh, Zandvoort. En dat allemaal met Entertainment review op 106.9. 6.9. En natuurlijk DHB Plus 9a. Ik zou zeggen, tot over twee weken. En vergeet niet in je agenda te zetten, 21 december. De kersteditie van Zandvoort voor jou. Ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet ervan. En uh, graag tot over twee weken. Bye, bye.